Goedemorgen, beste luisteraars op deze 226 e aflevering van Dialectofoon op uw Radio Viva. Ik leren wijken met al over de waanziekte even geschat, gelijk dat Lode dat Juist komt te zeggen, euh, het is nog niet voldoende, nog niet duidelijk genoeg. Dat moet toch nog mogelijk zijn dat mensen uit een berg of walfvergom, of gelijk dat maar zeggen uit een boerenbuiten, er zijn toch nog heel wat mensen dat moeten weten, de waanziekte, wat, wat dat dat juist was, en van wat dat voet kwam. Het is een soort oesten, maar een beetje meer uitleg zou het toch wel interessant zijn. En Verleerwijk heb ik ook opgegeven een klein vlechtwerk uit ijzerdraad dat past op muil van koeien en voorgebonden wordt wanneer ze langs de velden werden gedreven. Daar is ook al op gereageerd, maar dat, dat vlechtwerk is er zo niet uitgekomen. Wil andere zoten van koeien niet uit te breken, zo een natte kop en dan verbonden aan de zo enzovoorts. Weet er nog iemand van dat klaar vlechtwerk? En dat de benaming voor kalaf kalf of, of andere jongvee, dan men aan men avond voor te vijten. Wat, hoe noemen men dat op zijn asses? En de naam voor is een assese benaming voor een noodversleten piet dan niet geschikt is om te werken, dat is eigenlijk niets meer kan doen. Aan dan een naam voor, voor zo piet? en dan een pierre prosser, Paardenprosser, een pierre brosser. Zegswijzen en uitdrukkingen in verband met oor, ader, oor, zijn er verschillende. En wat betekent dat, hè? Affaire. Meer dan één betekenis. Affaire. En allieerden, allieerden, heet je dat al goed? En met de figuurlijke betekenis van amperen, want amperen hebben we al behandeld. En het woordje een apaat, dat werd ook nogal een keer gebezigd. En hij is de bie, de bie. Wat bezig je dat van tijd nog een keer, wat bedoelen we ermee? In Verleerwijk heb ik al opgegeven, zo van die volksweisheit Remke's kut en goed gezeid. Ik herhaal nog een keer, smorgens druk, snoenens geluk, s'avonds min, dat hij de spinnenkop in. Dat is hier. Dat is hebben ze uh, Loden een uitleg geven over, en ik paas niet in een keer op deze, arm nest is waar het schuur het dak af is. Dat is allemaal school gezeid, kut en goed, Armnest Arm nest is het waar het schuur het dak af is. Dat zal dan maar mooi troef geweest zijn. En dan, een algemeen bekende al dat doen is vies aan de spiegel en hij wermt zijn handen aan de Pierre stront. Maar er zijn er zoveel schoon, denk ik, alleen wel eens aan de geierne optekenen. De veel allemaal, veel wat ik hier kom te zeggen, meugde de En ook als gepast, ik heb hier nog een woord als ze waarschijnlijk nog niet geat hebben, dat mag ook. Hallo? Hallo, leuke. Ah, het is Martaken. Het is Martaken, hè? Dag Leuterk. Dag, uh, Bij jou is het al 226e kiezen. Ja. Ja. En bij Maas moet het wel de hè? Ja. Ah. Die altijd proberen naar toe, maar dat dat zo mooi ik zijn, hè? <laughs> ja. Leuterk is wel een je moet niet vroegen, maar dat moet dit zijn van nas. Zeg hè. maar, ja. zeg maar. De mannen hebben hem afgestuik maar ze niet bellen. Ah, dat was het ja. maar. Een vraag is altijd vals. Hè. Van, hè. Ja, ja, ja, ja. Dat moet dit zijn van nas dat ze willen zeggen dat ze goed een duur bezuiken. Ja. Het is een beetje mal eruit dat ik dat moet zeggen. Hè. Oh. Het wordt een duur bezoek en ze komen door allemaal wonen en dan zeggen ze, dat moet zeker een spreekwoord zijn, er is nog werm. Natuurlijk, als je zus stuurt, zijn dat er dat nog werm. Ja. Ja. En ze hadden veel gevoelens dat ze precies willen nemen, uh, omdat de maand dat je vroeg, dat, dat ze precies willen nemen, er gewoon nog iemand sterven. Uh -huh. Dan moet hij zijn van Nas, nou, dat is niet van bij ons op Muilenbijk, hè. Nee. Het wil wel, je zei, de man zei, vroeg dat een keer om want hij heeft niet aan het telefoon, komen wel een bekjes, maar hij zei niet, Ja, je weet een vraag, ja, ja, alle ja, zei, ja, maar je zei, daar ik zwijten, hè. Ja, zo, dan ja, hè? <laughs> lodeke, go, ja, dat. Ja, Lodeke, gooi, je had een fijne zeg Dat komt we dek doen, en, doen, Dat komt we dek Ziet, man, dat is wel iets, uh, ja, als we komen, want ik kom de geire noemen, want anders ruim ik er van. Ja, dat moet ik doen. En hij Dat er vanaf. Dat is goed. Je dat ik je een en nog iets van dat pier tussenbij dat je ge gezegd het. Ja. Dat was van een pier, een pierre scheid. Ja. Dat werd je gezeid, hè. Ik de... had een wildeemme een Ah, ja, Want dat ja. is dan niet wat gezeid het tussenbeide. hè. Nee, hè. Ik spreek van het van een pierre scheid. Ja. Of een prot. Ja. ja. Zee, komt dat toe mij te pas met dat, waar, dat ga je het? nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nee, nee, dus. niet, niet. Maar doe hij dit gezegd geweest, hebben 5 vijf minuten van de piet, hè? Ja, maar... ja, van dempig zijn. Dempig. Dus kortademig. Als, uh, als je niet kunt zeggen we piet, hè. Dus dempig. Het is dempig. Van te eten en te drinken ja, kun je dat, dat ook is... voor hebben. Dat is van fretten, hè? Ja, ja. En van drinken misschien ook, hè, Martijn. Dan niet nog gaat Nee, van trinken ja. drinken zijn die dempig, Dat zeggen ze niet. Nee? Maar van vuil te fretten en <laughs> van toch te gaan zeggen ik, heb wel dempig gefret. Verslukzak. Dus Zeet het? Op het ene keer door dat fout, ja, hè? Ja, ja, ja. je ja, ja. het? Goed, wat daar nou weet ik niks mee. Dan kom ik voorbij van Oosterwijk nog eten vinden. Dat, dat is heel goed. Vinden. En hebben heb ben ik op, hè? Prima, bedankt. Jongens, een goede zondag, dag bedankt. Dag. dag, dag, Hallo? Goeiedag, leuken en René. Ah, bon. dag, Dolf. Ja. Uh, ik zou nog wel niet zeggen, uh, hetgeen dat Verlee-Wijk op dat prentenken stond daar. Uh, In een uh, goeiedag, Assen. Ja, ja, van der Prioz en, ja. en, en van Al Anouboer, hè? Ja, ja, ja. ja dus dat stel. Ja, Terwijl uh, gaan normaal alle twee met elkaar mee. Getien van doen en getander van doen, hetzelfde werk. Ah, en in welke stijl Dorf? In welke maar In, in, in Noepstil. Ah. Aha. Ik ga naar nou de uitleggen hoe dan, mevrouw, dat feitelijk vroeger bezig En nu wil ik dat zien bezig in mijn ja. ja, prima. Feitelijk, je uh, uh, als er stuiken omver gevlogen zijn vroeger, zijn de mensen tegen dat zijn buiten de vrouw tegengekomen ja. ja. En daar lagen de stuiken wijze wij over met gevlogen, zodat we zijn buiten dat hij de locht in ging, en alle stuiken leiden ja. ja. Natuurlijk, die moest naar van teruggericht terug gerecht worden Ja. En uh, de wij bezig is hè, de eerste, Ah, ja. dat, weer, dat, dat was zogezegd, geen in, in de grond afgebroken was, dat was een ketteling. Ja, ja, we hebben daar vroeger nog over gehad, ja, een ketteling. Ja. En uh, dat was te zien hoe dat stuik gevallen was. Nog de kant van de rank mochten niet kappen, je, want anders gaat je een rank kapot. Hè? Ja. Je moest nog naar de rechterkant kappen en zo diep mogelijk met de pinnen, daar zijn twee te ja. dingen, er is dus een platte ja. kant en er ja. pinnen. een Ja. Met de pinnen moesten nog zo ver mogelijk en zo diep mogelijk kappen dat je daar ketteling voedt, net dat hij binnen in dat ketteling stak, hè? Ja. ja. En zo trokte dan ja, dat Draai. was op, dat is te zien dat dat zware grond was, dat was redelijk gewoon toebakken, trok Trokte daar ketteling eruit, hè? Ja. Dat schoot hij van ik af, maar dan moest hij van een keer kappen Probeel. in dat je dat daar ketteling daar kan tijd krijgen, Ja. Ah, ja. En dan weer dan nooburen bij zich van her, voor dat gaat maar groeider te maken, we dat wil dan van her kind te liggen, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. En daarbij waren ze gewoonlijk voor twee man. Dan zijn ze daar sterk van haar op zijn plots. Daar zit niet een zijn voeten van onder op de sterk, en de ander van op, kop. De kop. De rechten. daar sta met de ranken en de hè ja, ja. ja. En zo zetten ze dat daar van haar in. Ja. Maar, maar dan was die staak korter. Ja, maar ja. dat was daar staat korter, maar hij moest daar ranken op wat opschussen. Ja. ja. En daar werd weer de peurs van haar gebezigd. Dat was een peurs met een, een, een, een, een tamelijke lange stijl. Ja. En daar werd dat, dat, dat, dat stijl. Dat heb je ons gezet met de steel ja. en hij wil daar al stuit van haar vast Ja, met ah, ja. de steel. So we zo is dat gebezigd. Zeg Dolof Verleerwijk is daar door iemand gebeld dat hij al speciaal veel waren kuttelingen uit de grond te krijgen. Ja maar dat is trekken. mogelijk. Dat heb da, da, da, je niet gezien. Dat kan ik ook niet zeggen. Maar well, weet je wat dat da. er wel? In Tijd ook nog bestond hier, ja. als er geen plikt een staken trekken, hè? Wat is de stakentrekker? Ja, dat was, ik ga nou zeggen, dat was nou zo'n vierkante zo van ongeveer een tachtig centimeter zo. Ja. En daar was boven een u in, in dat dikke blok, hè? Een u. En daar stak een natenbalk in. Ja. Zo van ongeveer een meter en een half flank. Ja. En op dat natenbalk, was een platte lat van een, een, een 8 mm. middelmeters, dat balk te verstevigen Dat was een, een, een een ijzerlat. Ter versteviging? Ja, ja, ja, voor de versteviging want we een mek in de fors doen. En aan die ijzerlat, daar was een, een straatje krol aan. En aan dat krol, daar kost een keten leggen, een tamelijke straffe, waar dat ook een oer was, als je een rang afgesneden er wordt opgestomd, dat je die keten rond, rond, rond aan de stijl kost leggen. Hè. Ja. ja. En dan zo in een noeg vastmaken. En zo werd dan uh, de oprang dan in zijn geel opgelicht, totdat ze zo goed als, als er ooit was. Hè. Aha. Maar dat waren we, dat we wel met momenten, dat was te zien op dat grond had gezet, redelijke zware grondbouw, ja. dat, dat er bauw was waar dat je moest wouterbouw gieten, dat je hem niet eens kreeg, ah, ja. ja. Ja dat als je op kleemgrond terug zat, of op anders van een zware pot hier. je moest eerst de astuikenballon zwaggelen en wat water eruit en dat kost eraan gemakkelijk liggen, en dan trok de tot totdat dan nog een goede 30 centimeter in de grond zat. Ja. En die astuik had van rond, en die moesten zien dat je aan kost in dan pakken en dan moesten aan gewoonlijk laten vallen tegen wind tegen als er wind was hè. Ja. want als, uh, als je met wind af liet vallen dan uh, dat word je er niet meester van feitelijk hè. ja ja ja ja, ja dan hadden dat niet in Dand. En zo ging dat in zijn werk ah ja, dat was dus een stakentrekker ja, en uh, van die prio's dat nog iets ja uh, dus... mijn vader <coughs> dat was vroeger de grondwerker zei dat daar een matcher geworden is, ja. een terrasseer dat ze veilig ja, zijn. Hè. Ja, en wij die man, dat hij met drie stukken gereedschap, dat was een pioche, een troevel, ja. en een platte schip. Ah ja, een troevel en een platte hey, schip, wat is het verschil tussen een toefel en een platte schip? Ja, een, een, een platte schip, maar een platte schip, en je dat, van tijd niet, dat was een schip dat ze zijn, dat was een van die heel lange. Ja. En wij en die man, die dat als anders niks als in de grond werken. Hè. Ja. En als ze dan op zware grond zaten, hè, ja. En wij, dat ding aan platte kant van de pio's he, je dat grond min of meer al al los te kappen, hè? Ja, ah, ja. En hem zo boven te werken. Ja. En vroeger als ze de kelders, de kelders uitschoten. Uitscho uitscho nou, ik ken van nog in op een daar van mijn broer in troffen. Ja. Ik was daar nog jong, hè, En wij, dat was daar van dat zware kleemgrond, Ja. En ik weet nog goed, als we ongeveer zo'n meter diep waren, dan kwamen we op, op dat zware potier met die slang, zwette slangen zo in, hè? Ah, ja. Van dat heel, van dat heel net, hè? En wij, en toen, Moesten we dan ook zo'n pijos bezig zijn, en mijn vader zeide: kapte eerst met de punt. En als je even als de wel los doet, dan pak aan platte kant, dat je platte de en dan pak in de bijder loskruien. Ja. En dan bezig zijn we zo'n trap. Als je na een meter diep wordt, liet je een trap staan als ze dan in de ja, kelder. Ja, ja, ja. En eh, van daar ging het dieper, tot ja. als je op een diepte wordt, van een meter, tagen toch zo. Ja. ja. En dan schoten. Ah ja, dat je daar uitwerken ja. op dat trap, dat was zo gezegd, maar een meter hoog dan zo ja, ja, ja. En dan, dan, dan, dan moest hij je nop staan en vandaar schutten ze dan de grond naar boven. Ja. Want als je beneden in de keller op een, een klein 2 meters diep stond, en je moest daar grond van op dat 2 meters alle keer een naar kop, ja. dat was, dat was, dat, dat dat was te doen. kwaad he. Dus er werd gewerkt met niveaus. Ja, en de vee, dat, dat was een trap dat ze zijn. Ja, ja, ja. Uh, dus inderdaad, uh, we hebben gezien op tekening nummer 13 in Goeiedag als uh, uh, Diepe Josh, met een scherpe punt. En mee een briefpunt. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat, dat punt, dat ding, dat, ik zeg het, op dat bezigen doe Boer ook, maar dat kost hij iets anders die ook, hè? ze like uh, Misschien de Kassaars, die jongens bezigen dan misschien uh -huh. ook, dat weet dat kan ik je niet zeggen, ja, ja. hè? Maar eerst weer met, uh, als ze uh, in de zware grond zat, als in de funderingen, of in de keller, nou is dat allemaal machinaal Ja. nou doen ze dat niet meer op samen, ze zijn niet als de klaar maar de vijf is de grond losgekapt, en dan melden ze daar een scheerschut mee, dat heel langer dat ze zijn, steken ze dat ooit. en dan melden en bij het naartroufelen, totdat ze diep genoeg waren Zeg Ja, of in verband met tekening nummer 14 in Goeiedag, als die opboer, was dat de eerste stuk, of was blad en... Ja, luister, dan hebben we wel en twee luiden. Dat was één uit die stuk. Ja, maar er was relatief twee uit die stuk gewoon dat nou zeggen. Ja. Maar dan één daar kostte daar stak de stok los in en een andere was een vast. Ja. Waarvan dat dat ding daar kan ik niet zeggen. Maar dat was wel. Ik gewoon nou zeggen. Dat kostte links en rechts bezig. hè. Want je hebt mensen links links en rechts en rechts- Ja ja ja. Dat kostte zowel links agatron of rechts blijft Dat hè. Ja. Dat is niet nog verder kant hè. Ja ja. Ah. Maar dat hoog dat kan ik niet zeggen. Dat, uh, voor wat dat dat was hè? Dat, uh, ja. Maar ik heb daar ook nog gezien he, dat er een paar mensen, waar dat, waar dat een, op een, op een platte pindelaar, dat dat je de steilkost afpakken. Misschien ja, ja. dus was dat weg te leggen of weg te hangen, dat kan, ik, dat kan ik zo niet zeggen. Dat kan zijn. In ieder geval, ik heb ook nog zo in gezien met twee delen, het blad alleen, dus en dan de stok, dat je dan in dat oorstje moest steken. Ja. Goed al of zeg, Nu een uitleg over die pioche en over de oeboer. Ja. En hij gaat even wij, ik heb daar nog een klein woord gehoord, hij ga net een wissel opgegeven, ja? Ja, dan wil ik gewoon van ook nog iets zeggen. Ja, zeg maar. Gewoonlijk wissel, ja natuurlijk, je hebt van alles zout nat, hè? Ja. Uh, maar wie zat dat weer Bons meeste gemookt? bij de boeren, dat was veel verkersport, gewoonlijk afgestoken. Dat was een boom dat ze kap, nee, ja. Vroeger de buren en net het rond was dan nog van de zee van als die naar Canada staan of zo als jij rijpuren zouden ze af en ze branden die op hè ja en wel, wat dan maar wist had van ook meneer, als ons naar Canada boel maag gezouten maar dat was gewoonlijk als er de bloren af waren al hè ja en daar daar daar hebben we allemaal plintjes dus zo van een van 70 naar 90 centimeters ja de bol. ja en daar hebben we gekleefd ja als ze nat waren nog hè ja en uh, de, met bal, en als je met bal niet tuig en men draait vier van die lange spieren, zo van een klaar halve meter lang hè spieren slugen man daar in halve ja. in ja en dan met, dan die, en met een nummer en van vijf kilo uh, klieven die hebben hè ja totdat ja. dus dat paar stukken waren gewoon dan gaan we zeggen zo van zes op tien of iets dikker en zo hè ja en uh, daar liet hij me dat drugen en uh, dat was even de verkenspot af te stukken en dat was al bizar. ja en uh, dat was in comforten naar mijn zijn hè we zijn niet eens in brand dan uh, staken we daar draaf vier 4 wisschappen in, dat was te zien hoeveel later er in dat dorp nee? En zo branden we dat vet, vet, vet op, hè? maar we moesten regelmatig een, stuk een keer verder insteken. Hè? Ja, ja, ja. Dat was verder dat ver niet af te pakken. Hè? We het regelmatig fiet af. Juist. Dat stond weer verder opgestoemd. Dat stak daar een deal uit in het begin. Ja, ja, dat stak ja, ja. daar. Maar onder, als, uh, als dat daar vrijheid stak, dan hebben we er hier van zijn onder. Hè? Nee, dat is niet te neig. Dat dat niet te zwaar was, dat er afdruk zou gezegd, hè? Oh, ja. En zo verder stokken wel dat dat er net erop, hè? Ja. Dat was, de, dat was wie zou dat maar wel zijn inderdaad. En eh, eh, wat voor soort auto was dat? De, uh, oh, dat, wel, dat, dat was zullen wat in een boom dat was een louden. Dat was ja. oh, ja. dat kost van tijd even als een gesleten fruitboom geweest, maar ook, hè? Ja, ja. Maar dat was gewoonlijk allemaal van de stam dat ze dat pakten. Of zou moeten zijn als, als ze aan de gekapt gekap of een fruitboom en daar stond een dikke spil op, Die werd nu gekloven, hè? Ja. En vanuit en alles, dat was ten netje hè? Juist, ja, ja, ja. Maar dus, dat wie was tamelijk lang? Ja, dat gaat 90 centimeter. Ja, ja, dat wil ik zeggen. En daar weer in beulen, gezegd van 70 tot 90 centimeter, hè? Dat waren lange stukken. Ja, daar stak op geen centimeter, hè? Ja. Ja, en dat werd daar uh, op een maat gezet, hè, dat was ja uh, Ik herinner me nog, uh, meester de Valk heeft jaren geleden ons een keer gezegd: als het uh, uh, lang regende, dat de mensen zeiden: Goh, maar een wizard insteken. Ah ja, ah, ja in dat gat dan zat u geweest. Hè. Ja, ja. ja, maar dat, maar dat zijn ze van tijd ook nog, uh, dat, dat ze naar boven een in steken, hè? insteken. Ja, ja. Dat werd ook nog gezegd. hè Ja, een is ook. Ja. Goed nee, dat is alles wat ik wel eens hoered. Ja, ik kan er wel uitleggen. Over de 13 en 14 in goede dagassen. Is dat goed gelezen en goed gevolgd? Oh ja, ik, ik lees dat regelmatig, Ja, leuden. Ah, dat is goed. Maar ik had de zondag ook een keer willen bellen, maar de, zondag, ik niet de zondag niet binnen. Ja, nu zit er weer. Ja. Ja, ja. Bedankt ja. dit Ja. En tot volgende keer goed letten hè. En ja, ja, ja, ja, ja, ik zal wel luchten. Salut, hè. Dank u, dag Olof. Hallo. Dag Loderde. Dag Herman. Die Anor. Herman. Ja, ja, ja. ja. Dus voor ons is dat een waterader, hè? Ja. Bijvoorbeeld, ginderaal Valericus Pfeiffer, daar komt daar een oorje uit de grond. Ja. Hè? en dan zijn er dan nog waarschijnlijk geen as. Ja. Een oor, ik denk niet dat ze dat zeggen op, op aders van mensen. Ja. Dat, dat, ik denk niet dat wij nee? dat zeggen. Nee? Oren? Hmm, ja, ik weet niet. O, ja. Toch? Ik vind dat wel, ja. Ja, ja, ja ja ja, ja, ja, ja. Zelfs in het meervoud, hè? Ja, ja. Oren, ja. Ja, oren, ja. Een ja. oren heeft maar toch eerst van zo, de aandacht... Boven, zo bovenop zo, hè? Ja. Het verhaal ja, van dat er oren liggen, Die koren, ja. Oren, ja. ja. ja dus, dus. Maar oor uh, is inderdaad een, uh, ik zal maar zeggen, dus een, een, een, een samentrekking, uit ader. Je spreekt van een wateroor. Ja. Ja, wij hebben een winteroor. Ja, winteroor. Ja, een winteroor. Absoluut, ja, hè, ja. ja, we hebben daarin als as, uh, we zitten daar niet zo erg ver vandaan, een Noorberg. Ja, Noorberg. Ja, ja dat is de, de, de Aderberg. Ja, dus, uh, ja, ja, ja, uh, ja. Bij ons is dat Noorberg geworden. Ja, ja, ja. De mensen denken dat het te maken heeft met Noor. Maar Noor nee, het heeft te maken met een oor, Dus ja. de Aderberg. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook Aderzonsprobleem. Ja, dat schijnt eraan. Het zwembad, hè? He. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat was Noorberg. Juist. Ja. Nu, uh, ondertussen, uh, zij nemen hier or, orken, ja, een, een, een orken naar zijn vorken, maar dat heeft dat dat een is een, te maken met aard, ja, maar we spreken het zelfs uit. Ja, een orken naar zijn vorken, ja. Ja, een orken naar zijn ja, vorken, dus, dus, ja. maar het is aard, dat is aard, hè. Ik, je kent geen uitdrukking met oren in de bedingings van ader? Nee. En een oor ja, en een oor dat kun je ook wel zeggen. Ja, als ja. eh. dus je zo'n blauwe plek op aan het kraait, ja, ja, ja, ja. Klein, dat gemakkelijk. Oorke... Even tegenaan en direct. Oorkus dat gesprongen zijn, ja. is ja. Ja. Ja. Dus, ja. Dus, ja. Maar we zijn er nog, we moet we dat licht een keer opsteken. Oké. Okay. Ja. Eh, affaire. Ja, ja. Zaken, hè? Geen er geen affaires mee, bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ja, of dat is een groot affaire, ja. Dat is een ambetant affaire. Ja. ja. Een batant affaire. Ja. De, uh, wij zeggen ook uh, een vis affaire. Een vis affaire, ja. Visa -affaire. Een vuil affaire. Ook. Vuil. Ja, een schoon zullen we nog niet aan hebben, hè? <laughs> ah, ik weet niet, hè? <laughs> nee, het studentenlied was er dikke sprake van. Uh... <laughs> ja, ja, zus, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> van een heel schoon affaire. Inderdaad. <laughs> dat was dan wel iets anders, hè? Ja, ja. Allieren? Ja, kende je dat, herman? Ja, verbinden, koppelen, koppelen dus ook. Ja. Een eh, eh, koppel bij hem brengen. Ah, ja. En, en of ook de link leggen. Ja. Alleren in die zin, dus verbinden dan, hè? Alleren. Ja. ja. Ja, veel zal dat toch niet meer gebruikt worden, geloof ik. Nee, nee, het is, het is vrij oud. Ja. ja. ja. We hebben ergens genoteerd eh, dat allié niet. Of ja, die ja, alliëren niet. niet. Die alliëren niet, dat kan niet overeen. Ja, ja. Ja, wel, dat ja, is in verband dus met dat koppelen. dus ja, nou, ja. Dat, dat kun je niet koppelen of dat kun je ja. wel koppelen. Hè. Dus waar de problemen zijn. Je ja, zou dat ik, de... ik moeten vragen aan Ingeborg. Mm. Hij <laughs> probeert het, de te tijd uh, ja, ja, dat Ja, Het is veel ah, ja. laat, hè. Het is veel ja. ja, ja, ja, ja. ja. Oh, nee. Apart wel, hè. Dat is niet veel apart. Ja, ja, ja, ja. ja. Niet veel wijd. Niks Niks veel apart, apart ja. ja. Niks apart. Het is altijd in negatieve ja, zin. Ja, dat hè? is juist. Niks apart. Niet, niet, apart. niet veel apart. Niet veel apart, niet veel wijd. Ja. Uh, dat zegt men van, van de mensen ook. Dat is niet veel ja, apart, ja. Ja, misschien wel, maar toch Guurlijk. meer toch zaken zijn. Huurlijk, Koppel ja. ja. ja. Koppelen dat niet meer goed, marcheert. Ja, hallo ja. ja. wel. toch. Wat zeggen ze dan? Ze slapen apart ja, ah, ja, ja, ja, ja. Ze slapen apart ja. Ja, ja. Afzonderlijk dan. <laughs> slapen apart ja. Dat is juist, ja, ja. <laughs> ja. Goed, nog een paar dingetjes dan. Zeg maar dan, man. Aalechtagen. Ah ja. ja. van schilder, nee? Ja, van schilder. Ja, ja. kennen we. Nee, ja. Het afgelopen, een afgelopen druppel zou dan niet goed opengestreken zijn. Ja, een stuk dag overgelaten. Ja, ja, ja. Aalechtagen maken, ja. Het wordt indoen. Ja. Ah ja, ik heb he, zijn patat niet gedaan ofzo. Ah, zijn provisie. Zijn provisie gedaan. Indoen. <laughs> in doen. Zijn provisie in doen. Ja, onder noorlog ah, zeker. He? Ah, winterpatatten. Ja, oh, ja. ja. Of, of zijn in doen, hè. Ah, ja. In doen, dat is toch nog. Ik heb het van de week horen gebruiken. Ik zeg, oh laat direct noteren, in doen. Ja, onze moeder die zei altijd, maar dat toen ik niet in ze. Wel ja, ja. O, of, of naar een kruidenier, ja, dan moet ik nog in doen. Of ik heb het niet in gedaan ofzo. Ja. ja, ik pas in de betekenis van dat zijn zaken die je courant kunt verkragen waar vuizak de daarmee mijn kassen vullen. Ja, ja, ofzo. Ja, ja, ja, ja, dat ja, doe ik ja, niet in. Dat doe ik niet in. Bij, bij ons betekende dat, dat uh, geloof, dat dat ik, geloof niet. ik niet. Ja, dat geloof ik niet. Ja. Toen gaat dat in, hè? Ja, ja, ja. Gelooft jij dat? Ja. Ja, ja. Ah, ja, ook al. Ja, ja, het ja, ja. Maar ik had bedoelde dus uh, werkelijk het werk in doen. Maar inkopen. Dus, he? Ja, ja, ja, ja. Maar het zal natuurlijk daarvan afgeleid zijn. He? Iets, gaan, uh, ja. iets opslaan, inslaan. Ja? Nood of jamais. Ja, zeg. Ja. Of nood of aselijven. Nood of jame, ja. ja. Van de weg nog hoort. Iets van trekken, Van in uiteentrekken, dus kapot scheuren bijvoorbeeld, ja. of of uiteentrekken een zier of zoiets hè, ja. niet van je Ja, een stuk trekken, stuk trekken ja, uiteentrekken, ja uiteen. En ik heb de muur gegazenteerd. Ja. Ja. Het onderste gedeelte gewoonlijk in ja, ja, ja. zwart gezet ja. tegen het vocht he. Ja. Oh, de vocht. ja. Gegazenteerd. dat is toch ook nog eens goed. Ja. Gebruiken ze in Mechelen ook? Ja. Ja. En uh, ligt er aan tegen? Ja. Lichter er aan tegen? Ja, dat is na de moment, Ja, de, de, de lente. Verder aan tegen te liggen. Lichter aan mij tegen. Alhoewel dat je niet kunt gaan liggen, hè. Nee, nee, je moet, nee, nee dan begint maar. <laughs> ligt er aan mij tegen. Voilà, dat is voldoende voor deze week. Goed ervan. Tot de volgende keer. Luister nog vondag. een keer naar dan oor. Ja, ja. Zo. Nog meer. Er zijn toch nog een paar zaken wat ja. ze daar aan bezig zijn. Ja, ja. Die, uh, die, die plan, die die dat dan nog kunnen verifiëren hè? Ja, plannen plots plan, nee, nee, van plan. Geen bevestiging van gekregen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dus niet. Nee, dat zou dus iemand moeten van te Berg of vragen. Dat, dat komt wel. Dat komt wel. goed. Bedankt. Dag, dag man. Hallo. Deze keer is het Wanbeek. Ah, dat is wel. Ja, dat, ja. Mevrouw Jans. Ja. Uh, mag ik dan nog een paar opgeven of uitspreken als nu Zeker. Zeker. Je moet niet schoon zijn voor schoen stemmen. Ja. <laughs> je moet niet schoon zijn voor stemmen. Hè. Ja. Zeggen ja. ze ja, ook. Ja. Ja. ja, ja. En duvel schat niet eens op een goed noop. Ja. Ja. ja. Als je van duvel klapt, ziet is dat schijt. Ja. ja. En dan bedankt voor je vier naar lichten licht en naar schoen gezicht. Ah. <laughs> als je wijst vuurt niet of wijst met de koop spelen, niet, en uh, je een glas gedronken en je wordt een roos. Allee, ja. bedankt voor je vier naar lichten licht en naar schoen gezicht. Kijk je dat bij jou niet? Nee, hè. Nee, ik heb minder gehoord, toch. Nee. Bedankt, V.A.V. Nee. Allicht al en als en als ja. schoolgezicht. Ja. <laughs> dus van... uh, al al ja. Dat is nog bij wijze van… Of het al hier het zeggen of… gezicht, dat wij… Ja, maar dat is al ambetanter, hè. Ja. Bij wijze van afscheid, dus? Ja. ja. Ah, ja. ja. Dat was uh, toch vriendelijk schep daar bij jullie, hè? Ja, hè. Ja, <laughs> dat is weer veel gebeurd, ook, hè? Ja. Dus. En dan uh, van de scampavie en de schopstoel, ja. uh, wilde dan een spelletje uh, broed in overschieten, uh, ja. dat was ook zo op een schopstoel, doeken. Broeken in overschieten, ja. dat ging kinderen op zijn rug liggen hè. Ja, en, en doodje dus... met zijn handen op en dan. En stak zijn handen omhoog en dan zijn benen, en ja. op die voeten ging ja. kinderen met zijn buik liggen hè? Die nee. mensen handen zijn voeten opstaan als u. Ah, opstaan zelfs. Ja. ja, ja. en ah, ja. dan zo even wiegen en wegschieten ja. als u. Ja, dat was, een, dat was ook schopstoel spelen. Ja. ja, ja. Weg en weer en dan hem ja. Broeken in overschieten, ja. Dat ja. ja. ja. kon slecht terechtkomen, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. dat zal wel. Ja. Dat was broeken in overschieten. Ja. Aha, ja. ja. En dan nog in de stooidrukkingen uh, tachtigste achterste van dat tonglo te zien. Ja. ja, ja, ja, ja, kennen we ook. Ja. Dacht en uh, het snap of de, de nooit aan ja, niet loopt al. No. Ja, ja. Kennen we ook. Ja, uh, uh. en die de scoot inzetten. Nee? goed. Dat is goed inzetten. Of een nieuwe scoot inzetten. Dat is een lap. Ja. In een laak en een groot een groot groetstuk. Ah ja, ja, dat is een scoot. Een scoot, ja. Soms staan met tegen een nieuwe scoot in een loken zitten. Ah ja? Ja dat kennen haar niet nee, toch nee dat niet. Zijn, nee. Maar, zijn maar maar niks nee. ik zie wel dat dat gerepareerd wordt en dat ja. dat je gedaan wordt maar ja. wat ze er tegenaan ja ik dacht direct uh, schoot schoot dus hè uh, uh, kindophaal schoot pakken enzo ja niet, niet Maar was voor met... een lap ja ja, ja groot stuk in het midden inzetten zitten zo. nou ja moesten we de haren weer met tand gedaan en uh, twee keer rond dat was geen heel werk hè zou dat niet te maken hebben met schroot, schroot? Een schoot inzetten en nieuwe schoot ja schroken schroot een lap, want een schoot... Ja. Misschien kan erop gereageerd worden, dat minstens ja. wel herinneren, wat dat wilde tegenas, in as ja. tegenzaan. Het is wel vravenwerk, hè. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wij, wij kennen zoiets als een navelschroken, mevrouw Jans, kent u dat? Ja, ah, ja, ja, een overband, als u, ja. zegt, stikbandjes of een navel. Ja. Het is daarmee dat ik dus ook dacht aan uw schoot, ja. want een, een schoot, ja, we kennen een voorschoot. Ja. Ja, we hebben we er nog van geklapt en uh, Jan is goed in een in de lokale zitten. Of zowel ja, in de kikieren, in het midden de deur en uh, binnenste de bootje kieren zo hè. Ja. Dat hebben uh, we ook nog wel gedaan. Ja. Dat is die schoot. Ja. Ja. Misschien heeft het met dat schroot, schroot, schroot ja. kunnen te maken. Ja. Ja. Moeten we eens opzoeken en ook eens vragen aan onze luisteraars of zij dat kennen. Ja. Een schoot in zet, dat moet hier toch wel ook gebeurd zijn Het zal wel hè. Ja, dus. Natuurlijk, in die tijd, als de laken stuk waren, werden die gerepareerd Ja. En er werd een lap in gezet. Ja. moet nog groeten zijn Ja, ja, ja, ja. Dat was toch al een serieuze scheuring ook, mevrouw Jans. Nee, ze hebben stunnen te wernen. Ja, ja, ja. Ze hebben gestunen te wernen. Dat was van het vroeiten. Hoe zei dat? Dat was van het ja, de oh. zille <laughs> lichtheden niet <in> vrij, hè. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, de damperen. Ja. Dat zeggen wij ook wel hè? Ja. Uh, inderen, tegenavond. Juist. Als uh. e, je iets ziet, eh, ja. pa naar papier eh, de hij damper, de dampert, maar of de damperdumf dumft iets te vroegen. Ja een beetje dat je moet je overwinnen als je het erin dus. wij, wij kennen dat in letterlijke, maar ook in figuurlijke zin hè, Jans? Eh, als bijvoorbeeld uh, schoenen knellen, dan werd hier gezegd, hij die schoen amper maar. amperen ah, nee, ja. ja. ja. En maar dus ook figuurlijk hè, dus als ja. u wat ziet dat, uh, dat u tegenstaat, zeggen dat, dat ja. ampert mij, dat ampert, ja. hè? Ah, ja. zeer dat woord. Ja. Ik vind het werkwoord niet terug, maar wel het, het grondwoord amper ja. dat zuur Amp, betekent. Ja. Uh, amper, amper, ja. Het is per dag en uh, ze zijn joe al. Ah ja, juist. Ja, ja, ja. ja nee, amper maar dat vreugde we. op gangjes. Uh, dus, ja. ja. En een van dat jong vee, een ophaver. Kun je, je dat halen? Ja, ja dat, vroeg dat, is, naast. Dat, dat vroegen we na. Dat vroegen we naar. Ah, ja. Ja. Ja, ja, we dat kennen we. dat. Ja. Uh, dat gevat, hè? Ja. Dus, ja, ja. Een ophaver, ja. Een hè. van model enzo. Ja, ja, ja. Ja, dat is juist. Ja. Dat veelbelovend jong dier noemden ja. wij inderdaad een ophaver, maar het is er niet uitgekomen. Ja. Het komt nu uit Schepdals. Ja. En, ja, ja. en dan weten we waarschijnlijk ook wat de waasziekte is. Ah, wel, ik, ik heb ervan nog goed gedinken dat hij weer een moger en de oesten moest wegdoen. en weer slecht ver, ver, ver vlies verkocht in want eh uh, je mensen de mensen dat tussen dus, uh, de schijnen is dus nog maar een keer spazen uh, dat de is er bij zich gewoon als uh, dus, dat uh, de blaasik kan krijgen en gaan verkopen maar dan ja dat was boel dan Ja ja, dat worden ja. bedrogen hè. En uh, maar Amanda pas dat het is van de droegen, is het gest te droog is dat er te veel uh, grond mee opgetrokken werd dat zo. Ah, ja, zo het Nee, droog is dat er geen zijn en de de, de beesten wan hè voor die timmen en ja. dat zit te veel grond mee en te veel hier mee binnen. Zou Ik zie ze nog altijd als met haar rug opgetrokken zo, en nuschen, van bies, en de als je noesten van lelijke bier en daar shit als doet hij plek aan. Ja, ja. ze ja, ja, ja, nog altijd stoorn. Ja, ja. Ja, was... die moesten, moesten wegdoen. hè? Ik vind dat nergens terug, die waarziekte. Ja. Ja. Dat was wel iets. een gebeurd, nee. Ik was ja, dat naar voes liep, Ah, ook al? Ja. ja. Ja, want die moesten wel in stal blijven. Papa kreeg maar dat ze er op de mensen zo niet over gehouden hebben. Want oh. die nog op papa dat dus ze van de koeienziekte ja. bezig zijn. zeg ze dan ook als we komen? Dat zou kunnen, hè? Ja, ja die mochten wel in stal niet gewoon. En die hebben weer uh, kreolin, uh, een bak met kreolin gezegd en alles. wat er blokken in moesten. Alsmettings. Oh, ja. In, ja. Dus dat moet wel een gevreesde ziekte geweest zijn. Ja, ja, ja, ja. Ik had dat in de, -de Ja, uh, in de ik daar. Ja. Ja, wat ging foes, Dat weet ik nog. Hè. Dan moeten toch nog mensen zijn die dat weten. Ja, he, dat weet ik nog weten. <laughs> Mijn man afvoeren. <laughs> <hij hij hij> en die plan, hebben ja. uh, plannen. Waar je nu een plannen tussen de stalling, in, uh, een als grote plosje van tien van, en van en het stal. En hij weer een keer op de wijk opgekeerd. En dat was ook een plan. Esther Stroem moest binnengedaan worden en tegen zondag moest dat allemaal opgekeerd zijn. Als u met een bestel, zo. Ja. En dat was de plan. Was dat getip betegeld? Nee, dat was de ring rond die je moest kuren en dan moest de plaan onderhouden. We moesten de plaan plan wijgen. Ja, nee, dat was niet Dat was, dat was hier. Dat is gestazuid geloopen als dat was, dat was, was dus, wat ze noemen, jarengrond? Jarengrond, ja. Ah ja. ja, dat was de plan Dat was de plan En ja. welke functie had die mevrouw? Ah, oh, ik moest er over aan met de kern. Ja? En uh, ja, zo, een en hoe en weer van de ene stal naar de andere. En uh, ja, er stond gewoon een maatje op in de hoek van de plaan. En het ja, dat was zo in het midden van de gebouwen als nou, wat. Ja, ja. En, en er groeide geen gras op? Nee, dat, dat, dat, dat ja, ja. dat was zo, tegen zondag en hier is ook zo. <lacht> en de messing was daar niet, of was op nee, een uitkant? Nee, nee niet. He, geen messing, dat was begonnen grond als u over te ja. stappen. En je zou het verwachten dat het een speciale functie heeft, zo'n plaan? Ja, het is eigenlijk ja, een huivenast, een, een, een daar moest dat poot staan voor een brand. Ja. En uh, dat stond ook aan een andere kant van de plaan, zo. Ja? Ja, nee. Uh, mag ik nog iets vandaan doen wat je in de is ja ja, ja, ja, mag hij niet te dus luisteren? Ja, meneer meneer en wel, hier zeggen ze, hij wacht op iemand anders er, is er een stroot, iemand doet, is dus je dikke zijn veil zien, die de dag toch over is, dat er dat oh, er regelmotig toch erbij, dat er nog iemand in de geburen sterft. En daar zeggen ze, zie jij het aan mij gepakt. We dus hier die moeten toe gaan. En wanneer zeggen ze dat, mevrouw Jans? Is er uh, tussen de acht of tien dagen iemand in de gebuur van sterft, nog, nog iemand sterft. Is er in twee sterfgevallen, als ze op een hoek zijn, ja? dan zeggen ze. pak nou, hij ja, heeft aan mij gedoom. Hmm. Dan is aan het winnen. Ja. Maar men zegt niet, hij, hij, hij is nog warm, of? Nee, nee, nee, dat zeggen ze niet. Maar wel, hij heeft iemand meegepakt, mij Hij heeft haar buur meegepakt, gepakt voor haar die moeten toch gewoon want uh, ja. ja hij is nog werm. we zouden kunnen denken hij is, hij is pas, uh, pas pas overleden dus hij wat hij is nog werm, dat werd wel gezegd is Rabban Notorus en we te zien wat er te rappen is uh, uh, ja. hij is nog werm en ze zijn al op gang Dat's even juist. te zien uh, wat ja, de verte lief mij brengt. Of het tegenovergestelde, warm. of het tegenovergestelde, hij was nog niet koud ja, en ze wil, waren, ja. zo ja, ja, dat dat doe ik als u hè? Maar dat is een surabbaas en even te zien wat er goed Alles te regelen of dat er iets is, ja. ja. Dat is misschien dat wat Martijn bedoelt. Ja. Hij was nog warm ja. en ze waren al aan het maken. Ja, ja. ja. ja, ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen hè? We zullen hem vragen, hij dus ja, zal ons wel ja, bellen, hè, want hij moet, hij moet ons inhalen. Ja, allee. Goed, mevrouw Jans, bedankt ja. voor het gesprek. Hè. Dag. Ja. goeiedag. Hallo. Hallo, Jan, Dag Sjoe. Dag Sjoe. Uh, dag Sjoe. Uh, die affaire. Ja. ja. Dat werd ook gezegd voor een dat vreemd gaat. Hij heeft daar een affaire. Ah, ja. Oh. Zie je ah, het ja. wel? Ja, ja. Daar heeft een affaire, Ja, die heeft daar een affaire. Ja, ja. Dan het aanfermen hier. Ja. Ja, ja. ja. En allieren. Ja. ja. Het wordt ook gezegd voor mensen die nu veel bij elkaar zitten. Hè. Ja. Die allieren goed hè. Ja, ja. ja. Die zitten overheen. Ja. ja. Ja. En voor dat amper, ja, jij maakt er een uh, wegpoort af. Ja. Uh, amper. ja Maar dat wordt toch ook gezegd? Het komt amper bijeen. Just eens bijeen komen. Amper. Ja, ja, ja, ja. De kans, ja. hè? Ja, ja, ja. Ja, wij kennen inderdaad het werkwoord amper, dus dat is ze mee dat ik vraag amperen. Ja, amper is ook eh, bekend, ja. hè? Ja, ja. En dan de bie. Ja, de bie. Ja, wij zeggen, hij hey, schip is de, bie, zeggen de bie, hè? is de bie, hè? Hij is weg. O, wat zeg jij de Schippers is? Schip is de bie. Schippers de bie. Schip is de twee <laughs> van je. <laughs> Ah, jij zegt schip is de bie? Dan, schip is, dan schip is twee bie, keren weg. En ook ribbe de bie zeggen, hè? Ja, wij ja. zeggen ribbe de, ribbe de bie. zeggen we nog in As. Ja, en dat de bie zal waarschijnlijk uit ribbe de bie komen, hè. En de bie is weg, hè? Ja, ja. hij is weg, ja. En van, hij is dood en hij is wagem, hè? Ja. Wij zeggen dat toch, hij zal in de familie zijn. Ja. Geen twee zonder drie. Ah, ja. Dus als er twee overleden zijn volgt er een derde? Ja. Of het moet niet noodzakelijk over, over, over overlijden gaan? Ja dat is toch altijd overlijden, dan wij dat zeggen. Ja? Ja, ja want ik heb, dat, ik heb dat eens meegemaakt, er was een onkel van mij die sticht, een grootonkel. Ja. En mijn tante sticht, ja? en ze zeggen geen twee zonder drie en dat was waar ook, want er sticht een andere onkel ook, hetzelfde jaar. Zie je dat wel. En daarom zeggen ze, je hebt het gezien, geen twee zonder drie hè. Ja ja. Geen twee zonder drie. Ja, goed. Bedankt Ciao. Ja, best en daarmee moeten wij vandaag afsluiten. Dat was onze 226e aflevering van directefoon op Ustreek Radio Viva. Bedankt voor het meewerken, bedankt voor de techniek, Jan. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende zondag. Tot Los de Wijk.